Het ministerie van Economische Zaken verboodst de publicatie, omdat het in zou, strijd zou zijn met Europese regels tegen verspreiding van biologische wapens. Het verbod was terecht, zegt de rechter nu. Het weer, eerst nog kans op wat mist hier en daar. Verder flinke periode met zon, maar ook stapelwolken. Het wordt vandaag ongeveer 18 graden. Morgen en ook zondag volop zon, alleen in het zuiden kans op een enkele bui. Dit was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 Emotion by Esprit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 Vielen op de A1 Amsterdam-Amersfoort 4 kilometer bij 1 brugge Op de A8 Zaandam richting Amsterdam. Tussen knoop het Zaandam en Oostzaan 2 kilometer. A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen knoop het Plein en knoop het Badhoevedorp 6 kilometer file. Er is een ongeluk gebeurd op de A10 Ring Oost richting Utrecht tussen Afrit Volendam en Knopend Watergraafs Daarom 7 kilometer file. De linkerrijstrook is nog dicht op de A10 Ring Amsterdam West richting Den Haag. Tussen Knopend Koenplein en Hemhavens 2 kilometer. En verderop tussen Geuzeveld en Knopend de Nieuwe Meer 4 kilometer. 4 kilometer file ook op de A20 hoek van Holland richting Gouda tussen Spaanse Polder en Knopend de Brekseplein. Tot zover de verkeersinformatie.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 We luisterden nogmaals naar Woody Herman. We vonden het zo'n mooi uh, nummer dat we uh, het voor het nieuws van 11 uur niet af konden maken. En we besloten hem om na 11 uur gewoon nog een keer te draaien. We gaan verder uh, met, uh, met weer een uur gewijd aan big bands. We luisterden naar Jeroen van Sluisdom en Peter Den Boer. En het volgende nummer wat we gaan draaien is van Doris Day samen met de Les Brown Orchestra. Les Brown Orchestra, um, eigenlijk moet ik zeggen Les Brown and the Band of Renown... is een hele bekende Amerikaanse band die uh, lange periodes heeft opgetreden. En ook veel voor de Amerikaanse troepen heeft opgetreden... rond de, en in de Tweede Wereldoorlog. Doris Day heeft eigenlijk in twee periodes met hun uh, samengespeeld. Periode 40-41 en 44-46... Zij verliet de band tussentijds uh, om te gaan trouwen... en uh, aan een uh, carrière verder te werken. In de periode 1942 um, uh, 44 hadden eigenlijk alle Amerikaanse bands het heel moeilijk. Niet alleen vanwege dat er veel muzikanten mee moesten gaan doen... Um, opgeroepen werden voor, uh, voor dienst. Maar ook omdat de Amerikaanse uh, uh, federatie van muzikanten eigenlijk opgeroepen heeft om een opnamestop uh, te doen... en eigenlijk alleen nog maar platen op te nemen... Uh, ten behoeve van uh, de troepen. Dus om de troepen te, aan te moedigen. Dus dat betekende dat de bands eigenlijk alleen konden optreden... en zelf geen nieuwe nummers konden uitbrengen op, uh, op LP. De zogenaamde V-discs zijn eigenlijk de platen... die uh, in die periode wel zijn uitgebracht. En de V staat natuurlijk voor Victory om de uh, troepen aan te, aan te um, moedigen. Um, het nummer wat we gaan draaien... Uh, van Doris Day in de Les Brown Orchestra... heet Taint Me... Baby, that's so plain to see. I remain just the same. Won't complain. Can't I feel that I'm to blame? Tain't me that your hungry heart cries out to. Tain't me, baby. Someday could remain. een mooi voorbeeld van een uh, big band en een zangeres die allebei uh, beroemd en bekend waren en samen iets deden en toch tegelijkertijd hun eigen waarde behielden uh, in dit geval een mooie samenwerking tussen het orkest van Les Brown en zangeres Doris Day een voorbeeld van hoe het tegenwoordig anders is laat ik nu horen ik laat horen met Dusk die uh, goed geluisterd heeft naar Frank Sinatra... zoals we zo meteen gaan horen... maar die eigenlijk een orkestbegeleiding uh, heeft... waarvan volgens mij alleen maar studiomuzikanten zijn... en waarvan de naam van het orkest niet eens meer als belangrijk wordt genoemd... want het gaat alleen maar om de heer Met Dusk. Overigens, niet onverdienstelijk, want de band is natuurlijk geweldig. En Dusk ook. Dusk dus ook. Met Dusk, Fly Me To The Moon... naar de Bill Barry's L.A. Big Band van het album Hello Ref. Hij draaide ik het nummer Cotton Tail. William Berry, oftewel Bill Barry, um, was een muzikant die, uh, die onder andere gespeeld heeft bij Woody Herman, maar ook bij, in het orkest van uh, Duke Ellington uh, en maar ook Neil Jackson bijvoorbeeld. En daarnaast heeft hij ook nog gespeeld bij, uh, bij onder andere de pianist uh, Earl Hines. Hij heeft zijn eigen big band opgericht, heeft daar een uh, een aantal jaren mee getoerd. En um, nou, als, de reden waarom ik dit uh, heb uitgekozen is eigenlijk omdat je in zo'n nummer... een enorme stijl hoort uh, die, ja, die gecompliceerd is, die snel is en die eigenlijk niet verveelt. Um, en dat is denk ik in zo'n uitzending als vandaag waarin we veel big bands willen laten horen... en waarin we ook veel verschillende stijlen willen laten horen... een mooi voorbeeld van hoe de muziek zich eigenlijk ontwikkeld heeft. Ja, en als we het over big bands hebben... dan Mogen en kunnen wij niet overslaan Chic Webb. Chic Webb was een drummer, geboren in 1905. En zoals wel vaker in de verhalen voorkomt, uh, op wonderbaarlijke wijze toch gekomen tot wat hij was. Uh, als kind kreeg hij uh, een vorm van tuberculose en die maakte dat hij uh, kreupel en krom ging groeien. En het advies van de deskundige was... ga een instrument spelen... want dan kun je nog... Uh, een soort gedwongen in beweging zijn. Toen heeft hij gedacht... ik ga drummer worden. Uh, fanatiek. Ging die uh, kranten, kranten rondbrengen... en toen hij nog... Uh, rond de tien was, had hij zijn eerste drumstel. Dat heeft hij... Uh, drummer heeft hij ontwikkeld... op een zodanige manier dat hij een heel grote... Uh, drummer geworden is. Uh, een, een, een, Um, dat hij al, uiteindelijk al op jonge leeftijd zijn eigen big band had. Zijn techniek was fabuleus. En latere grootheden zoals Buddy Rich, die keken bij hem de kunst af en ja. hoe het dan moest. In 1931, toen was hij 26, was zijn band al het huisorkest van de Savoy Ballroom. Bijzonder is dat hij. Uh, Hele goede big bands heeft samengesteld. En goede opname gemaakt heeft. Maar geen muziek kon lezen. En toch de leider was. En dat regelde hij door. De op opstelling van zijn orkest. Zodanig te maken dat hij. Als een soort. Uh, centrum. Hij zat midden in zijn orkest. En kon alles zien en alles aangeven. Dat natuurlijk uh, jongens die het wel voor hem konden opschrijven. Maar hij bepaalde wat het moest zijn. En. Uh, samen met zijn echtgenoten ontfermde hij zich op een moment over een jong meisje... dat een beetje aan het zwalken was. En dat jonge meisje dat heette Ella Fitzgerald... die als tiener bij hem uh, in beeld kwam bij zijn orkest en daar uh, gezongen heeft... en uiteindelijk nu gigantisch groot geworden is. Uh, ik heb nu een opname waarin we Cheek Webb, zijn orkest, horen... En Ella Fitzgerald zingt erbij. Dus alles bij elkaar. En het nummer is Undecided. If you're kind, then don't keep us apart, make up your mind, you're undecided now, so what are you gonna Show it. If you got a heart and if you're kind. naar Ella Fitzgerald met uh, Chick Webb. Chick Webb uh, overleed in 1939 en uh, toen heeft Ella eigenlijk zijn band overgenomen en uh, toen werd de band eigenlijk ook omgedoopt in Ella en haar famous orchestra. Nou, eigenlijk weten we dat allemaal. Ella is natuurlijk een fantastische carrière verder uh, gaan opbouwen en heeft onder andere met, uh, met alle grote artiesten verder uh, gespeeld. Het volgende nummer wat we gaan draaien is ook weer van Ella Fitzgerald... maar dan bijna 30 jaar later... waarin zij optreedt samen met uh, Duke Ellington Orchestra. En dat zijn opnames die live zijn uh, opgenomen... bij een uh, serieconcert aan de Côte d'Azur in Frankrijk in 1966. Er zijn ook uh, televisieopnames gemaakt. En als u op internet gaat zoeken bij, uh, op YouTube... dan kunt u daar ook hele leuke opnames van uh, terugvinden. Het nummer dat ik ga draaien heet Switch Georgia Brown... Waar wij kriskast door de big band muziek heen gaan. mag niet ontbreken het orkest van Paul Whiteman. Paul Whiteman wordt eigenlijk beschouwd als. tussen uh, aangesteken de, de aartsvader. van de big band. Hij is. Uh, in de jaren twintig uh, had hij al een band. In 1918 de eerste dansorkest. En uh, er zat ook violen bij. Dat, ik wilde het toch laten horen, omdat dat een. Um, het startpunt eigenlijk wel is... Van, van, van praten over... big band muziek. We gaan hem uh, zo meteen horen... met het orkest waar ook die violen bij zitten. Uh, tegenwoordig hebben we nog... een prachtig big band in Nederland. Het, het Metropolitan Orkest, wat ook zo'n... big band is met, uh, met violen. Uh, die speelt natuurlijk andere muziek. Kenners... die vinden zijn muziek, maar ook niet... echt helemaal passen in het uh, jazz repertoire. Hoe het ook zij... bij... Uh, we moeten naar hem luisteren. Tussen uh, 1920 en 1930 had hij 28 nummer 1 hits in Amerika. Dat zegt natuurlijk ook meer dan voldoende. Hij heeft ook... Uh, in die hits zaten ook heel veel nummers... die nu nog uh, uh, veel gedraaid en geschreven worden. We gaan hem horen. Uh, we gaan hem horen in een, in een typisch nummer. It's only a paper moon. Because Hot Horn Hall is laced with the grooviest mess of talent that ever kicked a hole in the bottom of a gut bucket. Billy Eckstein and his orchestra is here to lash you with a wicked beat. There's a jivesome fivesome on hand that's just murder. Willie Smith on the alto sax, Les Paul on the guitar, Vic Dickinson on the trombone, Sid Catlett on the drums, and Eddie Haywood on the piano. In the glamour department, there's vocal lovely Lena Horn, And just for the laughs, those whimsical denizens of Duffy's Tavern, Ed Archie Gardner, and his two cohorts, Eddie and Finnegan. And here to elaborate on on the Luminaries is your master of ceremonies, the stomach that walks like a man, Ernie Bubbles Whitman! Thank you! Thank you, Vern Smith! Well, folks, the heat's on. There's a gentleman present who can make the Dittar boys look like they've been sending coals with smoke signals. When he buzzes you with those specks and spots, watch out! It's our old friend, Billy Axtein. Billy Eckstein! His first number is Blowing the Blues Away. My baby put me down Ik natuurlijk niet dit nummer af te kondigen of aan te kondigen... met zo'n fantastische aankondiging uh, zoals hiervoor. Ik wilde u dat niet onthouden. En dit is wat jazzmuziek ook zo leuk maakt. Het enthousiasme, het feest, wat er soms ingebracht wordt. U luisterde natuurlijk naar Billy Eckstein, zoals aangekondigd. Billy Eckstein is een, um, is een vocalist die eigenlijk uh, begonnen is... in het orkest van Earl Hines in 1939. Hij heeft met hun een hele tijd rondgetoerd. En... Um, hij heeft samen met Earl Heinz eigenlijk over weer hele nieuwe vormen van muziek opgezet. En um, hij heeft ook Charlie Parker en Sarah Vaughan opgenomen in deze band. Um, en later kwam ook Dissy Gillespie daarbij. En XT was eigenlijk begonnen als zanger... maar heeft um, op een gegeven moment Dissy Gillespie overgehaald... om hem uh, te leren trompet spelen. En samen met deze band hebben ze heel Amerika doorgetoord... en grote successen behaald... Wat misschien ook wel um, aan de ene kant uh, triest is, maar aan de andere kant ook wel belangrijk is om te vertellen. Dat is natuurlijk ook de periode waarin uh, in Amerika nog steeds heel veel uh, discriminatie plaatsvond. En ook het orkest van uh, Earl Hines was natuurlijk een uh, volledig zwart orkest. Moesten rondreizen eigenlijk in, uh, in tweede ranks, uh, rijtuigen in de trein. En hebben daar ook de nodige beledigingen naar hun hoofd uh, gekregen. En zelfs was het, ging het zo ver, een uh, verhaal wat uh, uit de mond van uh, Billy Eckstein zelf komt... is dat ze op een gegeven moment optraden... en dat ze daar ergens kwamen in een, uh, in een, in een hal waar een piano klaar stond voor ze. Maar die piano die deed het zo slecht um, dat ze eigenlijk uh, um, besloten... ja, hier kunnen we niet mee spelen. Dus wat heeft Billy Eckstein gedaan? Hij heeft eigenlijk alle, snoeren, alle snaren en uh, knoppen eruit gehaald... En, uh, en gezegd, ja, we spelen wel zonder piano. En de volgende keer dat we hier komen... dan uh, zal die, uh, zal die uh, hier wel van geleerd hebben, die eigenaar. En zal hij wel een degelijke piano neerzetten voor ons. In uh, 1943 verliet Belly Eckstein het uh, Earl Hines orkest En begon eigenlijk voor zichzelf een, uh, een big band. In, uh, in de Yacht Club uh, in New York. En... Um, hij heeft daar, uh, heeft daar zijn eigen band uh, opgericht... en is daarna verder gaan spelen met die big band. En heeft onder andere in zijn uh, big band gehad... D Dizzy Gillespie, maar ook Miles Davis en Art Blakey... Charlie Parker, Bud Johnson, Gene Emmons, Kenny Dorham... Fats Navarro, Dina Horn, Dexter Gordon en Sarah Vaughn. Het was eigenlijk een geweldige big band voor die tijd... waarin ze eigenlijk uh, alle moderne jazzspelers van die tijd hebben verzameld... en uh, geweldige nieuwe muziek hebben gemaakt... En uh, ook veel commerciële successen hebben gehad. En ze staan eigenlijk ook wel bekend als de eerste Bob Big Bang. Nou, ze zulke geweldige muziek hebben gemaakt, uh, doe ik nog een nummer van hun. En dat heet Did I Do. We're moving and grooving now. Well, Jingle nerves and Call Me Shaky. If it ain't the dream boat herself. Delightful, Delightful, Delovely, Delina Horn. Well, well, how are you, butterball? <laughs> that's a lovely green dress you're wearing. Thanks, Ernie. That's a pretty red tie you're wearing. Red tie? Oh, that oh, that's just my tongue hanging out. <laughs> well, Lena, what's the tonsil treat for tonight? It's called indeed I do. Yeah. <laughs> Een, uh, iemand die in de big band wereld zijn nodige sporen heeft verdiend. Hij was een van de bandleiders die uh, de integratie doorvoerde, zwart en blank in de orkesten. Uh, daarvoor uh, dat is ook nog wel bijzonder natuurlijk, daarvoor had je een hele grote periode waar de zwarte bands wel muzikaal uitblonken en ver boven de blanke bands uitstaken. Maar die zwarte bands die waren genoodzaakt om vooralsnog op allerlei plekken te spelen waar, waar ze beperkt mochten optreden. Want op heel veel zalen werden zwarte bands niet toegestaan in de tijd dat Amerika de rassenscheiding nog zo nadrukkelijk was. Uh, uiteindelijk kregen ze het toch voor elkaar omdat het publiek langzaam maar zeker dat moest laten varen... omdat ze ineens die zwarte muzikanten... veel beter vonden spelen. Raar fenomeen. Gelukkig hebben we daar... geen last meer van. Ik ga nu iets laten horen van Charlie Barnett. Um, een opname... uit een... Um, 1946... net na de oorlog... met zang van... Um, Art Robbie. En het is een, een beetje een slow nummer. You always heard... the one you love. Thank you is natuurlijk vooral gebaseerd ook op de stijl die Glenn Miller heeft neergezet. Glenn Miller die voor de Tweede Wereldoorlog eigenlijk al begonnen is... als arrangeur in de orkesten van um, Ray Noble... maar ook de Can Salome Orchestra en Bob Crosby. En is later natuurlijk voor zichzelf begonnen... en heeft daar veel succes gehad uh, in de Tweede Wereldoorlog. Ik weet niet of u het wist, maar in de voorbereiding op dit programma... kwam ik erachter. Glenn Miller is, uh, nog steeds, uh, uh, zeg maar, staat zijn dood bekend als vermist... Hij is namelijk in de Tweede Wereldoorlog uh, op 15 december 1944 uh, ja, overleden. En uh, het scenario is eigenlijk dat hij van Londen naar Parijs vloog, waar hij een optreden had voor de troepen. Uh, maar dat zijn toestel in slecht weer waarschijnlijk is neergestort. Er is nooit echt opheldering over gekomen, omdat zijn uh, toestel nooit gevonden is. Er zijn nog een paar andere scenario's uh, de ronde, die de ronde gaan. en die je ook op uh, de Wikipedia op internet kan terugvinden. Uh, maar daar is ook nooit enig bewijs voor uh, gevonden. Glenn Miller met Don't Sit Under The Apple Tree. Just got word from the guy who heard From the guy next door to me the girl he met Just loves to bet And it fits you to a T. So don't sit under the apple tree With anyone else but me Till I come Marching home Don't give out with those lips of de stijl die vele uh, navolging heeft gekregen. En daarom gaan we nu ook nog uh, tot slot van deze twee uur... nog een aantal moderne nummers draaien. En uh, we gaan dan ook verder met het volgende nummer. Ja, en uh, twee tegenpolen... voor we er helemaal uitgaan. Uh, ik vind het leuk om dit, uh, dit, dit, dit, dit jazzprogramma van vandaag... over de big bands te eindigen met uh, een frisse uh, uh, opname van... Michael Bublé, die met een spitterende big band een, een, een easy, lo, lazy nummer zingt, Up a Lazy River. Up a Lazy River by the New day sun Linger while in the shade Of a tree Throw away your troubles Dream with me Up a lazy river Where the rubbing song Waits that morning We stroll along Maybe blue skies up above Everyone's in love Up a lazy river How happy we'll be Up a lazy river with me Up river By that old